Het ritme van ZFM, via de kabel op 104.5 en in de ether op 106.9, straks meer. Maar nu eerst het NOS nieuws van 4 uur. Jobboots met het NOS Journaal. Het budget voor privéreizen van leden van het Koninklijk Huis wordt gehalveerd. Volgens bronnen in Den Haag komt het volgend jaar uit op maximaal 305.000 euro per jaar. Vorig jaar zegt de premier Balkenende de Tweede Kamer al toe dat veel minder leden van het koninklijk huis privé mogen vliegen op kosten van de belastingbetaler. Voortaan kunnen alleen prins Willem-Alexander en prinses Maxima nog zulke betaalde privéreizen maken. De reizen van koningin Beatrix worden geacht altijd in het staatsbelang te zijn. Minister Verhagen reageert met wat hij noemt gezond Hollands wantrouwen op het akkoord tussen Iran, Turkije en Brazilië over het Iraanse nucleaire programma. In de Tweede Kamer zei hij dat hij de inspanningen van Brazilië en Turkije waardeert, maar hij wil eerst de details van de overeenkomst afwachten. Ook het internationaal atoomagentschap zal de overeenkomst moeten bestuderen, zei Verhagen. Hij vindt dat er niets moet veranderen in de sancties tegen Iran. De Tweede Kamer heeft de slachtoffers van de vliegram bij Tripoli herdacht. Bij het ongeluk kwamen vorige week 103 mensen om het leven, onder wie 70 Nederlanders. Kamervoorzitter Verbeet zei dat de Kamer geschokt en verslagen is. Verbeet zei ook mee te leven met de Nederlandse jongen die het ongeluk heeft overleefd. Premier Balkenende sloot zich daarbij aan en zei dat Nederland vorige week in het hart is geraakt. Verbeet en Balkenende betuigden hun medeleven met de nabestaanden. De thaise regering heeft het aanbod van de Senaat om te bemiddelen in het conflict met Roadham de roodhemden afgewezen. Op televisie zei een minister dat het kabinet niet wil onderhandelen zolang de betogers in hun kamp in Bangkok blijven zitten. 60 senatoren hadden in een open brief tot overleg opgeroepen. Ook de Verenigde Naties dringen daarop aan. In Bangkok wordt gevreesd voor een bloedbad als het leger het kamp intrekt. Daar zitten zo'n 5.000 betogers. Het weer periode met zon, in het binnenland ook stapelwolken. En in het zuidoosten kans op een enkele bui. Het is vandaag 12 graden op de Wadden tot 17 graden in Zuid-Limburg. Dit was het NOS. Zandvoort heeft het al 20 jaar. En jij beleeft het. ZFM in 2010 al 20 jaar live. Met nu. Jouw keuze ZFM.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 somebody Antwoord. En jij bent erbij. What I gotta do to make you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 This no. Los is meest gedaan heeft aan het Nederlander te pesten en sarre vooraf in de Duitse kranten. Al 20 jaar. Dit is 20 jaar. Zie FM. We in de You do right Like some other men do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 She must know all is lost. The system has broken down.